Huntelaars scoorde drie keer. En ook PSV werd uitgeschakeld met een 1-1 gelijkspel thuis tegen Valencia. Het weer vannacht is het helder. Minima rond 5 graden tegen de ochtendkans op mist. Overdag wolkenvelden en zon. Het wordt dan 11 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. We hebben in dit land een wonderlijke relatie met leiderschap en uh, met leiders. Kies de Partij van de Arbeid een nieuwe leider en dat gebeurt morgen. Dan weten we feilloos wie er niet geschikt is. En daar zijn we trouwens sowieso erg goed in bepalen wie er niet geschikt is. Eigenlijk hebben we het liefste uh, stiekem misschien wel helemaal geen leiders het liefste. Behalve wanneer het een soepzooitje wordt, want er moet opeens een sterke leider opstaan. En wel meteen graag. Naar aanleiding van de interne PvdA-keuze praat ik vannacht met Mark van Vught over leiderschap. Mark is als wetenschapper gespecialiseerd in onderzoek naar leiderschap. Hij is, het is een prachtige volzin, hoogleraar evolutionaire sociale en organisatiepsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Mark, nacht. Hallo, van. Ik hoop dat de volzin klopt. <laughs> ja, helemaal mooi. Um, ik stel voor dat we de Partij van de Arbeid... alleen maar als, als voorbeeld voor leiderschap gaan gebruiken. En het wel even straks ook aan het einde nog even over hebben. Maar um, heb jij een favoriete leiderkeuze, leider, leider leiderfavoriet... als het gaat om de Partij van de Arbeid? Uh, nou, niet een persoonlijke voorkeur. Maar uh, ik uh, ja, probeer wel uh, aan de hand van wetenschappelijk onderzoek... te voorspellen wie een uh, favoriet is om uh, lijsttrekker te worden. Of fractievoorzitter in dit geval. En... Uh, ja, dan gaat het uiteindelijk, denk ik, om uh, wat uh, de leden willen. En de leden willen niet stabiliteit, de boel bij elkaar houden. Die willen verandering. En als verandering, als het daarom gaat. dan kiest men toch voor een wat jongere leider. Het prototype van een jonge, energieke, dynamische leider. En dat is eigenlijk al honderdduizenden jaren zo. Want. Je kunt eigenlijk, dat zijn patronen. Je kunt zeggen van. Uh, omdat deze partij op zoek is. Uh, niet naar stabiliteit. en, en uh, bewaken van datgene wat ze bereikt hebben. zal het dus om dynamiek gaan? Ja, het gaat om de. Uiteindelijk om, nou laat ik het zo zeggen. als de verandering saillant is bij de leden. als men zegt, nee, we willen breken met het verleden, we willen iets nieuws, een frisse wind, weet ik veel wat. We, we willen eh, andere electoraat aanspreken, meer kiezers naar ons trekken. Als de nadruk daarop ligt, dan eh, komt automatisch naar voren... in de hoofden van die PvdA-leden een wat jonger uitziende... Uh, een wat minder ervaren, uh, uh, wat energiekere lijden. En dat is dan vaak ook in, in leeftijd iemand die wat jonger is. Dat betekent dat, dat iemand als Plasterk uh, op grond van deze analyse het gewoon slecht heeft? Dat zou je wel kunnen verwachten, ja. Dat, uh, kijk, uh, ik, weet dat, uh, ik weet niet precies hoe het zit met de ervaringsjaren... Uh, van, van Plasterk en Samson in dit geval. Maar uh, uiteindelijk is dat niet, denk ik, wat uh, in de hersenen van de, de PvdA-leden toe doet. Het is, uh, uh, verandering wordt geassocieerd met, met jeugdigheid en, en nieuw bloed. Uh, de, uit, de, de uitdrukking is daar. En uh, dan kan Plasterk wel zeggen van... ja, ik zit ook nog maar kort in de Kamer. Maar ja, dat komt niet helemaal overeen met hoe hij eruit ziet. In dit geval zijn grijze haar bijvoorbeeld. Dat is een nadeel. Nee, nou, in sommige perioden is dat een nadeel. Kijk, in andere perioden is het weer een groot voordeel om juist wat ouder te zijn. Uh, er zijn genoeg voorbeelden van, uh, van leiders. Ronald Reagan is er een van, uh, die uh, op een moment uh, uh, aan de macht kwam... waar uh, Verenigde Staten juist behoefte aan wat stabiliteit, wat voorspelbaarheid, uh, minder verandering. Uh, en dan uh, zie je dan wat oudere leiders weer uh, voordelen heeft. Machiavelli die zei ooit... Uh, niet wat je bent is van belang voor een leider... maar wat je schijnt te zijn. Imago. Ja. Mooi Italiaans woord misschien. Maar dat is waar, ja. ja. Buitenkant. Ja, uiteindelijk wel. Kijk, uh, uh, wat ik ook uh, eigenlijk in, de, in het boekje... De natuurlijke lijden beweer... uiteindelijk gaat het niet om de leider. Het gaat om de volgers. Hè? De mooie analogie is dat... iedereen is een dwaas, totdat die één iemand aan zich weet te binden. En dan wordt die dwaas een leider. En zo moet je er eigenlijk naar kijken. Het is wat de volgers willen uiteindelijk. Wat is de definitie van leiderschap? In... Ja, uiteindelijk is het gaat, het gaat het om de volgers. De definitie van leiderschap is iemand die anderen kan beïnvloeden... om de doelen van de groep, als het ware, te bewerkstelligen. Dus gaat, de groep staat centraal, de volgers staat centraal. Vandaar dat ik ook geïnteresseerd was, ben geworden in leiderschap... Want Kijk, er zijn natuurlijk een paar leiders en die hebben alle aandacht. Maar uiteindelijk gaat het om die miljoenen volgers. Wat willen die? Maar leiderschap begint eigenlijk al in een één op een situatie. Op het moment dat je één individu um, weet mee te krijgen in jouw ideeën, dan ben je eigenlijk al een leider? Ja, en tot die tijd ben je een soort dwaas of een gek of iemand met een raar idee. Maar dat betekent dat eigenlijk, uh, als je die definitie volgt, iedereen leider is. Ja, maar dat, uh, dat beweer ik ook. Want uh, leiderschapsrollen zijn zo divers. En je hebt ze eigenlijk op, op alle niveaus nodig. Of je nou ouder bent in een uh, gezin... of uh, voorzitter van de voetbalclub... of een grensrechter of een scheidsrechter. Dat zijn allemaal leiderschapsrollen. Op het moment dat jij in staat bent een ander individu te beïnvloeden... ben je automatisch hun leider. Het gaat hier en dat vind ik de interessante vraag... waarom laat iemand zich überhaupt beïnvloeden? Ja, geef het antwoord eens. Dus. Ja, er zijn verschillende redenen voor. Daar spreek ik uitgebreid over. Dus één is als je het, als je het zelf niet weet. Als je graag wil weten hoe je een, een, een, een gerecht moet maken... In een, nou, dan raadpleeg je een kookboek. Hè? Jamie's, 30 minuten of zoiets. Nou, dan is Jamie jouw leider op dat moment... Um, of het kan zijn omdat je heel graag bij de groep wil behoren. Er zijn er een talloze voorbeelden van. Op het moment dat mensen uh, moeten kiezen tussen of alleen of bij de groep... Dan, horen ze, dan kiezen ze toch voor de veiligheid van de groep. Maar die, die groep is, is dat dus een evolutie. Oh, sorry, je was het meest bezig met, met een... Oh, er is nog een derde, maar ja? dat is eigenlijk nog wel... vind ik ook wel een aardige uh, motief om uh, een leider te volgen... is dat je later zelf graag leider wilt worden. En in de voetstappen van je leider kun je eigenlijk de meeste informatie krijgen over... Ja, wat, wat heb, heb ik nodig om straks ook zelf leider te worden? Hè? Een soort apprentice-model. Dus dat zijn eigenlijk de drie motieven voor uh, waarom wij iemand zouden willen volgen. Als je nu naar, naar de ontwikkeling kijkt van, van, van de mensheid... en de ontwikkeling kijkt van leiderschap door de tijd gemeten... want dat is een, een aspect waar jij je uh, uh, vergaand in verdiept hebt... wat is de meest uh, primitieve vorm van, van, van leiderschap en volg, volgelingschap... Uh, nou, uh, het meest primitieve dier, tot nu toe... waar we iets van uh, leiderschap, volgelingschap hebben gezien, uh, zijn mieren. Uh, mieren zijn aan de ene kant primitief... maar hebben ook weer een hele complexe sociale samenleving. Maar om die als voorbeeld te nemen... ze hebben eigenlijk weinig hersenen, die mieren. Dat, dat, uh, dat kun je zo zien, zeg maar. Maar wat ze wel doen uh, is uh, bijvoorbeeld... als er uh, één mier weet waar voedsel is... dan helpt hij die andere mier om die daar naartoe te leiden, als het ware. Daar, daar zit iets, iets heel onlogisch in. Want je zou ook ja. denken, zo'n zo mier met maar heel weinig hersens... die denkt, bingo, dat is voor mij. En nee, die gaat ja. het niet delen, die kennis. Ja, maar dat is, uh, dat is dus uh, heel kenmerkend... voor uh, diersoorten die sociaal zijn, die in groepen leven. Mieren zijn aan voorbeeld, zijn, die zijn zelfs ultra-sociaal. Die kunnen niks zonder de groep, als het ware. Uh, maar ook bij mensen, andere primaten en dergelijke. Sociale diersoorten... Dat is eigenlijk de definitie van de. Soort, hè, die uh, moeten iets bewerkstelligen met de groep. En daar hoort leiderschap en volgelingschap een heel belangrijk uh, aspect aan. Dus die mier die denkt: hé, hey, uh, laat ik mijn soortgenoten wijzen op waar voedsel te vinden is, zodat we met z'n allen al dat voedsel naar de kolonie kunnen terugbrengen. En dat is wel een aardig verschil tussen mieren en mensen. Want die mier denkt aan het algemeen belang, aan het groepsbelang, niet aan zijn eigen belang. Zo zijn mieren niet geëvolueerd. Bij mensen heb je nog altijd die lijden, die leid je wel naar die voedsel... maar eigenlijk wil die wel het meest voor zichzelf houden. Maar, maar in ons menselijk genenpakket ligt de, de, de antieke boodschap opgeslagen... dat wij sociale wezens zijn en dat wij veroordeeld zijn tot elkaar... Jazeker, dat is onze enige overlevingsstrategie op de savanna geweest. Daarom zijn wij uh, uiteindelijk zo succesvol als soort geweest. Succesvol in de zin dat we op, op alle ecologische gebieden... en overal ter wereld uh, hebben kunnen overleven, door de groep. Maar op de savanna, uh, in, in de oertijd, zou je ook neem ik aan... Uh, verschillende modellen hebben gehad. Namelijk de jagers die voor eigen succes gingen... Uh, en, en de jagers die uh, de groep succesvol wisten te betrekken bij wat ze deden. Ja, en dan, dan gaat uiteindelijk natuurlijke selectie een rol spelen. Want dan heb je, laten we zeggen, twee genen in de populatie. Of één gen en een allel, een alternatief gen. De ene die codeert voor zelfzuchtig gedrag en de ander voor groepsgedrag. Nou, op een savanna waar altijd heel veel uh, roofdieren zijn. En, en wie, welk gen doet het dan beter? Dat Diegene die altijd in zijn eentje erop uitgaat en altijd in zijn eentje moet zorgen dat hij kan overleven. Of degene die bij de groep bescherming zoekt... en ook deelt, voedsel deelt en dergelijke. En ja, onze evolutionaire geschiedenis is eigenlijk die tweede. Dat gen heeft uiteindelijk overleefd en zich verspreid. Dat gen om groepsgericht te zijn, zeg maar. Wat zijn de privileges van leiderschap ook in die tijd geweest? Ja, dat, dat waren eigenlijk niet zoveel, als ik eerlijk ben. Uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld... Uh, He, de huidige verzamelaars als je die even als model neemt. Kijk, op de savanna, als jagenverzamelaar... Er, uh, er zijn geen koelkasten, er zijn geen huizen, er zijn geen auto's. Uh, er zijn eigenlijk geen materiële goederen die je als het ware kunt gaan verzamelen. Want op zich hoort rijkdom wel bij leiderschap? Als bonus? Nou ja, ik, ik denk dat dat dus iets nieuws is. Uh, op het moment dat die, die landbouwrevolutie... dan zie je dat uh, mensen zich gaan vestigen in dorpen... en dan krijgen ze ineens voedsel het hele jaar door... en dat kunnen ze gaan verzamelen in die grote schuren. en dan kunnen ze dingen mee gaan kopen en, weet ik, en ruilen. Dan pas op dat moment het, wordt leiderschap geassocieerd... met materiële goederen, zeg maar. Maar in de oertijd, en ik neem nu even de jagenverzamelaars als model... zijn er leiders... Uiteraard, dat, dat zijn meestal experts in iets. Expert in de jacht bijvoorbeeld, of expert in uh, uh, uh, kruiden en, en hoe je daar medicijnen van maakt bijvoorbeeld. En die mensen kunnen daar invloed op uitoefenen, op, op dat domein. En die zijn van belang voor de groep. Maar als je kijkt naar de privileges die daarbij horen, dat is eigenlijk niet zo heel veel. Ze kunnen uh, misschien hier en daar een extra seksuele partner krijgen. bijvoorbeeld, Of uh, toegang tot iets meer voedsel dan anderen. Maar het is he eigenlijk heel egalitair. En dat moet ook egalitair zijn in zo zo'n groep. Omdat ja, je als groep moet overleven. Dat is wel de vraag. In de oertijd, maar misschien ook wel uh, in, in de tijd van nu. Bijvoorbeeld als het om de politiek gaat. Waarom zou iemand dan leider willen zijn? Waarom zou iemand nu in de politiek leider willen zijn... bijvoorbeeld premier van dit land... in de wetenschap dat één misstap voldoende is... om het hele land je kop eraf te laten trekken? Ja, dat, dat, is, een, dat is een hele goede vraag. Dus je kunt uh, zeggen... Uh, nou, de, de, de, ik, ik neem even aan dat in de oertijd leiderschap dienend was. Dat is eigenlijk synonyme met elkaar. Hè? Je doet iets wat belang, van belang is van de groep, voor de groep. Dan is wel de vraag inderdaad... waarom zou jij als individu... Uh, he, al de risico's nemen om de leiding te nemen. En soms met gevaar voor eigen leven. He. Als je de jacht leidt... ja Je, je loopt wel... wel vooraan. Precies. Dat is wel de vraag. Dus die extra privileges die je krijgt in termen van status, macht... die betalen zich wel uit. En in de oertijd betalen ze extra voedsel... misschien een extra seksuele partner, weet ik veel. En die psychologie... Die dragen wij nog wel met ons mee. En die zit ook nog in de moderne leiders. Van macht is iets wat fijn is. Voor sommige mensen. Hè. Nou ja, macht erotiseert, zeggen we wel eens, maar dat gaat nog Dat is letterlijk zo. E ja, evolutionair gezien: macht betaalde zich uit. Uh, in de mooiste of, vrouwen. Nou ja, als verhaal In het meeste reproductieve succes. Dat betekent de meeste uh, nakomelingen, zeg maar. En dat. Uh, en ja, bij onze neefjes en nichtjes is dat heel duidelijk. De gorilla's bijvoorbeeld. Ja, die hebben echt een alfa die alle vrouwtjes in de groep heeft. Daar hoeft geen ander mannetje bij te komen. Dus daar wordt macht direct uitbetaald in het aantal kin kindjes of gorilla kindjes, zeg maar. Wij zijn primaten. Wij hebben dat aspect ook in ons. Dus dat is dat is aardig. We hebben de, evo de evolutionaire geschiedenis van egalitair, jagen verzamelaars. Maar we hebben ook nog iets van die primaten in ons die de macht willen grijpen op het moment dat we in die leiderschapsposities zitten... en die willen gebruiken voor ons eigen belang. Dus zelfs als de risico's groot zijn van datgene wat we dan doen... Eh, namelijk ons voor aan de groep eh, plaatsen... zelfs als de materiële beloning klein is of misschien wel eh, afwezig is... dan nog zijn we genetisch zo, zo uh, uh, gericht dat wij voor die positie gaan. Uh, nou, Bij de mensheid bedoel ik. Uh, ja. Niet iedereen uiteraard, hè? want er zijn een legio mensen die... Uh, heel uh, gelukkig zijn om, om juist niet in de macht te hebben. Die hebben een alternatieve strategie. En dat zijn eigenlijk de meesten. Maar... Nee, maar dat is interessant. want we, ik, ik hoor mezelf nu ook een aantal keren toe uh, uh, het over hij hebben en mannelijkheid hebben. Um, uh, een mannelijkheid en leiderschap uh, hoort bij elkaar. Maar in de huidige tijd zou je zeggen dat is grote onzin. Ja, maar dat, dat is ook niet helemaal zo. Want uh, kijk, uh, als wij kijken naar uh, ja, de huidige. Uh, de, uh, als we kijken naar presidenten van landen of we kijken naar CEO's, uh, ja, dan hebben wij vaak toch een, een man voor ogen. Maar als je kijkt naar leiderschap bij de jarenverzamelaars... verzamelaars, dan is er eigenlijk niet één leider van een groep. Dat is pas een eigenlijk ja, vrij. Kort geleden ontstaan dat beeld van één leider voor één organisatie. Wat je ziet is leiderschap gedistribueerd. Er zijn verschillende leiderschapsrollen. Ook vrouwen bekleden in sommige aspecten uh, van het dagelijks leven... van een jager-verzamelaarsgroep Een leiderschapsrol als het ware. Maar op het moment dat je... He, grotere organisaties bouwt uh, en je gaat uh, veel concurreren met andere groepen, om territorium en dergelijke, dan komt dat mannelijke prototype naar, naar boven. En dan willen we eigenlijk een mannelijke leider. En dat verklaart eigenlijk waarom wij met al die, die mannen aan de top zitten, zeg maar. En waarom het ook zo moeilijk is om ze eraf te krijgen. Maar dat zou betekenen dat in tijden van oorlog de mannelijke leiders uh, dominant zijn. Ja. Uh, en in tijden van vrede en stabiliteit uh, juist de vrouwelijke leiders boven moeten komen drijven. Maar als je naar de wereld om ons heen kijkt, is dat over, een overgrote deel meerderheid van de leiders nog steeds man. Ja, maar dat uh, is deels een uh, gevolg van, van zelfselectie. Wie, wie biedt zich aan voor die leiderschapsposities? Is dat een natuurlijk proces? Hè, zoals dat in een kleine groep gaat. Van wie heeft de meeste expertise? Of is dat een, uh, een proces waarbij iemand ingevlogen wordt van buiten? En dat uh, zie je bij veel organisaties. Vandaar dat ik ook, ja, dat noem ik een soort mismatch hè, met ons... Op stenen brein kijken we op een bepaalde manier naar leiderschap. He, degene met de meeste expertise, degene het meest waardevol voor het groepsbelang... die moet leiden zijn. En tegelijkertijd hebben wij moderne organisaties gebouwd... waar mensen niet komen bovendrijven... maar mensen van bovenaf ergens in worden gevlogen. Ja, en dan... Dat kan haak staan op het prototype wat wij voor ogen hebben. En ik dat geeft vrouwen echt een nadeel, denk ik, bij het, uh, uh, uh, hoe zeg je dat, bereiken van dergelijke posities. Ik wil je even een klein fragmentje laten horen van uh, de man die uh, de staat Californië tot voor, uh, tot voor kort leidde, uh, Arnold Schwarzenegger. Dat is nou typisch een benoeming waar uh, uh, wij hier in het Westen van dachten: wat gebeurt er in godsnaam? Maar ja, goed, de Amerikanen hebben uh, een aantal keren voor hem gekozen. Even een klein stukje uh, van Schwarzenegger. Maybe, just maybe, you don't agree with this party on every single issue. I say to you tonight that I believe that's not only okay, but that's what's great about this country. Ja, ik bedoel, uh, als je even kijkt naar de man en ik probeer het objectief te doen. Uh, het is een halve buitenlander, even vanuit Amerikaans perspectief. Uh, hij praat uh, niet fantastisch Engels. Hij uh, is zeker geen intellectueel, is, uh, heeft geen enkele historie in de politiek, heeft geen enkele bestuurlijke ervaring. En toch werd hij gouverneur van uh, de grootste staat van Amerika. Hoe kan dat? Ja, dat is... Uh, yeah. Ik vind het niet zo raar, want het komt uh, eigenlijk wel heel sterk overeen... met het feit dat leiderschap, ja, dat dat eigenlijk in je hoofd zit. Uh, dat dat on ons brein denkt van, wat voor soort uh, type leider... Ho hoe moet hij eruit zien, hoe moet hij zich dragen, willen wij nu hebben. En taal, dat is het aardige van het voorbeeld van Schwarzenegger... speelt dan eigenlijk een secundaire rol, wat iemand precies zegt inhoudelijk. Machiavelli. Ja, wij willen een sterke, krachtige leider. En wij zeggen wel, ja, op bepaalde momenten... dus als er iets van een dreiging is, een economische crisis... of een oorlogsdreiging... dan komt dat prototype van de masculine krijger, als het ware... heel sterk naar voren. En dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit wat hij zegt... als hij ons maar bescherming biedt, zeg maar. En het kan zijn dat zo'n proces zich ook bij die Zwarzenegger uh, uh, bij de verkiezing heeft uh, voltrokken. Het is een beetje de savanne die weer uit, onze, uh, uit ons hoofd naar boven komt warrelen? Zeer zeker. Een krachtige leider, behoefte aan een krachtige leider, uh, als uh, hè, we het echt niet meer weten. Uh, uh, da en, dan, ja, en dan is het ook heel aardig, dan, dan speelt taal dus geen rol meer. Want laten we wel wezen, taal is een evolutionair mechanisme wat pas de laatste 50 100.000 jaar is gearriveerd. Daarvoor hadden we ook leiders en volgers. En gingen we ook ons organiseren, maar zonder dat we met elkaar spraken. Nee. En dus, dus lette je heel sterk op wat we dan noemen non-verbaal gedrag. Hoe doet iemand? En toch over het algemeen, Zwartsenekker, uh, uh, daar gelaten kiezen wij niet voor uh, de spierballen, zal ik maar zeggen, uh, of het uiterlijk... maar we kiezen voor uh, degene die het slimste overkomt. Dat is één aspect, ja. Maar we kiezen bijvoorbeeld ook voor hè, van de twee kandidaten de langste. Hè. All, hè, uh, all else being equal, of zeter is power. Als alles, alle omstandigheden, dan hebben wij een voorkeur voor een wat langere lijden. Nou ja, dat is ook een geëvolueerd of een, of een, een soort... Uh, uh, prototype dat we in ons hoofd hebben, dat uh, leiders geassocieerd zijn met ja, grotere lichaamslengte. Zeg maar. Ik denk ook dat het klopt hè? Dat, dat, dat leiders in bedrijven vaak ook uh, lange mannen en lange vrouwen zijn. Ja, nou zeker bij de mannen geldt. We hebben daar zelf ook wel wat onderzoek naar gedaan, waarbij we de, een, een bepaald lichaam namelijk zegt, lichaam van jou, en dat hebben we dan uh, 20 centimeter korter gemaakt of 20 centimeter langer. En dan uh, gekeken hoe, um, hoe, je, hoe, hoe jij dan door een groep mensen waargenomen werd. Om te leiderschap wicham, denk dan zou ik een goede leider zijn. Ja, ja, ja nou ja, <lacht> ik ken je nog niet goed genoeg, maar... Nee, <lacht> hey, met je 92, schiet <lacht> Je, je om, dus leidt het wat... gesprek in ieder geval uitstekend. Dus <lacht> ja, nou dankjewel. Maar goed, wat, wat maakt een leider... Nou, laten nee, we uh, uh, even een fragmentje horen weer. Uh, de moord op Van Gogh is een feit... Uh,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 Ja, hm. je zou denken, iemand die dat kan op die manier in uh, dat, die, die snelkoekpan van spanningen, hm. dan ben je een leider. Hm. Ja, dat, dat, uh, dat, is, dat is een zeer interessant fenomeen. Dus uh, ik denk nogmaals, uh, je. Er zijn bepaalde eigenschappen die uh, een lijden maken in alle situaties. Maar over het algemeen is het zo dat wat jou een leider maakt... wordt sterk bepaald door je eigen persoon... maar ook door de situatie waarin je je bevindt. Nou, wat zien we in deze situatie? Dus is een crisis, een bedreiging. Er is iemand uh, vermoord. Uh, we weten niet uh, of het daarbij blijft. Of... En, en op, op dat moment hebben wij behoefte aan leiderschap. En stellen wij ons eigenlijk open voor elke invloed van iemand die een soort idee heeft of een, ja, een iets, iets zegt waarvan wij denken... Ja, dat stelt ons gerust, zeg maar. maar... En, en, daar, en dan, dan zie je ook dat uh, ja, zo iemand uh, die wint aan populariteit... we vinden die dan ook bijna charismatisch. En diezelfde persoon komt dan terecht in een andere leiderschapssituatie... waarin ...andere eigenschappen eigenlijk gevraagd worden. B hè? Uh, bijvoorbeeld uh, als je in de oppositie zit, uh, ...dan uh, ja, wordt van je gevraagd niet de boel bij elkaar houden... ...of, uh, of, of steeds met bedreigingen. Uh, uh, maar dan wordt gevraagd van ja hervormen, innoveren, ideeën. En dan... Geeft zo'nzelfde leider niet thuis eigenlijk. Nou, dan zakt hij uh, stel, uh, volledig door het ijs zelfs en wordt hij, uh, zodra er een, uh, een, een, een bengel opstaat... als een qua jongen in de hoek uh, laat zich in de hoek zetten. En ik ben dan benieuwd hoe jij dan als wetenschapper kijkt uh, uh, tegen zo iemand aan. Want in feite, je zegt, je kunt eigenlijk al een beetje voorspellen wat voor soort leiderschap er in een partij nodig is. Hm. Uh, je kunt daarmee ook redelijk voorspellen of iemand voldoet aan de criteria voor goed leiderschap lijkt me. Ja, maar, dan, dus, maar die criteria veranderen ook afhankelijk van de situatie. Het mooiste voorbeeld van ons eigen onderzoek is, wat je net ook aanhaalde... bij oorlogssituaties kiezen we voor iemand die zich mannelijk gedraagt. Wat agressief, dominante persoon. ook. Ja, fysiek, eh, agressief, dominant, masculin. Maar dat prototype verandert helemaal op het moment dat wij vrede, harmonie, samenwerken. Dan willen we meer feminine lijden. Dus die criteria, die veranderen ook steeds. En dat maakt het heel moeilijk voor iemand uh, om, om aan al die eisen te voldoen. En vandaar dat je ook niet kunt zeggen van dit is een natuurlijke lijden. Nee, het is een natuurlijke leider gegeven deze situatie... En daar vind ik uh, moeten organisaties, politieke partijen. Uh, iedereen die, die wil le goede leiders wil, moet, moet, moet daar toch ja, de lessen van leren. En welke lessen? Nou ja, kijk naar nou waar je behoefte aan hebt in een organisatie. Uh, er zijn legio voorbeelden in de, de bankenwereld het is het mooiste voorbeeld eigenlijk, waar eigenlijk jarenlang geselecteerd is op wat agressieve, hoogtestosteronachtige types in de leiding van de organisatie. Ja, zet je die allemaal bij elkaar, dat, dan dat werkt niet in een apenkolonie. Want nee, die gaan dan met elkaar de vuist, dat... die, die gaan met elkaar vechten, en die gaan ongeoorloofde risico's nemen. En dat, dat is niet stabiel, dus dat... Ja, daar vinden interne gevechten plaats. Dat vind je bij AAP ook als een macht. Want er zijn allerlei machtspelletjes dan aan de gang. Um, en dus moet je denken van or als organisatie. We hebben die verschillende leiderschapsrollen. En daar zoeken we ook verschillende type mensen bij. Dus het kan best zijn als je nou kijkt naar de PvdA. Dat uiteindelijk een, een winnende coalitie is. Een Samson als voorman, jong, dynamisch. En een Plasterk als iets wat achter... De man van de kennis en weet ik veel wat. De expertise en de wijsheid misschien. Ja, ja maar zo'n gedeeld leiderschap dat kennen ze niet uh, binnen die partij. Trouwens, binnen geen enkele partij. Dat was niet op die manier. Ja, ja, het zal wel te overwegen zijn. Ja, ja. Goed, we gaan, we gaan zo verder praten over alle vormen van leiderschap die er zijn. En ook de moderne tijd. En ook de vraag wat mij betreft of je leiderschap uh, niet uh, kan missen eigenlijk op de een of andere manier. Dat vind ik ook wel aardig. <laughs> um, ik stel voor dat we dat zo meteen doen. Eerst even naar muziek gaan luisteren. Mark van Vucht is uh, mijn gast, wetenschapper, hoogleraar, uh, on, uh, gespecialiseerd in leiderschap. Um, je hebt muziek meegenomen. W waar gaan we naar luisteren? Um, katte, de, de, volgens mij de uh, Manic Street Preachers. A Design for Life. Ik vind dat echt een mooi. Ik heb uh, ongeveer 15 jaar in Engeland gewoond. Uh, en uh, dit is trouwens een groepje uit Wales. Uh, en um, het sprak mij altijd heel aan die energie. Het is een uh, working class band. Uh, en ja, als je Britten kent... dat is nogal een uh, ja, gelaagde samenleving. Verschillende klassen, zeg maar... die voortdurend tegen elkaar strijden. Dit is een working class groepje. En uh, het mooie van dit liedje is... een Design for Life. En uiteindelijk... Staat er ook mijn werk over Darwin als ja, grondlegger van het idee dat al het leven eigenlijk op aarde met elkaar verbonden is. Niet door een God, maar door het proces van natuurlijke selectie. Lekker. Manic Street Preachers, waar ik dat... Vorige week heb ik twee uur lang punk mogen draaien. Het is geen punk, maar het is wel lekker stevig. Ja, ja, ja. ik vind het wel... Het houdt me wakker. Ja, nou niet alleen jou kan ik je melden, Denk <laughs> ik zo, vermoed ik zo. Mijn gast is Mark van Vught, onderzoeker, wetenschapper uh, over leiderschap. Um, Mark, als wij... Wij kijken natuurlijk buitengewoon kritisch. Nee, laat ik, laat ik eerst anders vragen. Wat voor relatie hebben wij, ik bedoel, wij Nederlanders met leiderschap? Hmm, dat is interessant. Uh, ik, um, ik heb het idee dat we niet echt een leiderschapscultuur hebben in Nederland. Uh, je hoeft alleen maar te kijken naar uh, de sectie in de boekhandel biografieën. En die is eigenlijk best wel klein in Nederland. Uh, is dat een teken daarvan? Dat is een teken daarvan, want bio, biografie gaat over de great men of the great women in history. En dat zijn de leiders, zeg maar. Nou, in Amerika is dat een geweldige cultuur. Ook in Groot-Brittannië is dat een flinke boekenplank. Nederland eigenlijk niet. En volgens mij heeft dat te maken met uh, het feit dat we toch redelijk egalitair zijn. Uh, onze samenleving is redelijk egalitair. Weinig inkomensverschillen, statusverschillen. Dus er is eigenlijk ook niet zoveel. Uh, er zijn niet zoveel incentives voor mensen om die leiderschapsposities aan te nemen, op te pikken. En tegelijkertijd, uh, ja, als je ze. Uh, als je kijkt naar de volgers, zijn er ook niet zoveel redenen om nou achter leiders aan te lopen. Want wij organiseren het zelf wel met elkaar. Als je kijkt naar alle landen, weet je toch wat? Ja. Engeland, waar je gewoond hebt, uh, als je daar de baas van het land bent, dan ben je iemand. Als jij in Amerika de baas van het land bent, dan ben je ook iemand. Uh, ik wil even een klein stukje laten horen uh, van College Tour. Mark Rutten is daar te gast. Die 18 miljard was ah. al een hele klus. bij nee, asta. Nou, Ivo. Ik zit in de opname met Twan Huis en die beweert dat jij gezegd ja, zou dus hebben de tegen. De stil. En die beweert. Twan, uh, even... hoor je mij? Ja, ik hoor je. Ik zit in de opname bij Twan Huis en die beweert. Uh, nogmaals hoor, dit is gewoon even volstrekt helder. Maar Twan luistert mee nu. Dat jij gezegd zou hebben tegen Rino: Ik kan. Nou, leuk dat je solliciteert, maar je gaat het niet worden. Dat heb ik niet gezegd, nee. Oh, <pleeg> Ongelooflijk. <grijpere> Ja, ongelooflijk. Oh, ik kende dit niet. Oh. Er zijn dat... een pijlen hier in de zaal. Wie nog steeds denkt dat het doorgestoken kaart was? Wie denkt dat nog steeds? En wie denkt dat niet? Kijk. Kijk, dat is het verschil nu. Nou, dank je, Ivo. Die, Mag ik uh, nog één vraag stellen, nu die er toch is? Hier, komt, hier, <laughs> kom, hier ja. komt Twan nog even, Ivo. Je zei ongelooflijk. Ja, ik, ik ken dit fragment niet. Het is natuurlijk wel uh, clever en sociaal intelligent. Uh, maar... Denk je dat iemand als Tony Blair of, uh, of Obama, of nou, Obama heeft misschien dat speel ze nou weer net wel, maar dat die zich in zo'n positie manoeuvreren dat zij uh, uh, uh, ja, vinden dat ze rekenschap moeten afleggen uh, aan een publiek voor iets wat een journalist claimt? Op dat moment. Het is wel best riskant hè, wat hij doet. Ja. En het is een beetje spelende wijze. Misschien kan dat, ja, maar maar de, misschien kan dat juist in de Nederland. De communication van wat daar gebeurt... is die van, van, van matties die met elkaar aan de bar hangen, toch? Nou, nee. Ik, als, als leiderschap leiderschaponderzoeker kijk ik hiernaar, Er wordt een aanval gedaan op de integriteit van de leider. Nou, hoe pareer je zo'n aanval? Eh... Uh, Nogmaals, in de meeste culturen zou je dat doen door die journalist even goed. Uh, door te wassen. Door te wassen. En, maar hij doet het op een, uh, een manier waar hij je uh, dus eigenlijk uh, ja, probeert. Uh, uh, ja, door middel van uh, bellen met die, met die Ivo uh, uh, opstelt uh, aan te geven. Nee, het is eigenlijk niet waar. Ja, natuurlijk er zijn er ook weer heel veel, maar, veel vragen die je kunt hebben. Maar van... wat ik bedoel, is, is de vorm die Mark Rutte daarvoor kiest... Mark Rutte is de baas van dit land. Uh, de vorm die Mark Rutte daarvoor kiest... is die van het hoorbaar bellen met, met de, de minister op dat moment... Uh, en, en het laten horen van dat gesprek. Ja. Dat is toch iets wat jij met je vrienden zou doen als je aan de bar staat? Ja. Die vorm die ja. kiezen bedoel ik. Ja, nee, maar dat, dat, uh, dus de, hè, dat geeft me weer aan hoe in Nederland, egalitair land leiders eigenlijk ja, pas geaccepteerd worden op het moment dat ze één van ons zijn. En dit laat weer zien hoe ze één van ons zijn in feite. Maar het heeft wel risico's, want door op zo'n manier zo informeel eigenlijk om te gaan... dan loop je wel risico's dat je op een gegeven moment mensen zegt... nee, jij uh, hebt niet die leiderschapskwaliteiten. Hè? De, ik, van, vanochtend of vanmiddag belde er een journalist over de bulderende lach van Rutte... Ja, ja. Wat zegt dat nou? De FNV nou, ja. heeft nu een campagne in elkaar gestoken met die lach steeds. Precies, daar gaat het om. Als een misplaatste lach omdat de sociale werkplaatsen nou ja, zeggen afgeschaft worden. Dat is niet waar, maar goed, aangepakt worden. Ja, nou ja, mijn lezing van de leiderschapsliteratuur zegt dat degenen die als leiders worden gezien, degene zijn die de minste emotionele expressie hebben. En dat wil zeggen dat je als leider niet je angsten moet tonen of je boosheid. Maar je moet ook niet de hele tijd bulderen van het lachen, want dat doen mensen met een lage status. Die lachen om mensen wat een hogere status aan grappen vertellen, maar niet andersom. Dus, oh ja, lachen is een vorm van ondergeschiktheid tonen? Dat is een van de functies, zeg maar, van lachen om uh, het, uh, het, wat ze noemen Engels, het smoothing van de social relations. Uh, als je met hogere geplaatsten te maken hebt, dan lach je om hun grappen, zeg maar. Maar de baas lacht eigenlijk niet op de grappen van de ondergeschikte. Dus uh, dus het past wel bij Nederland, vind ik. Dat een beetje informele, ja, jongensachtige. Maar je, er zitten wel risico's aan vast. En het risico is dat je uiteindelijk niet zo volwaardig als leider gezien wordt. En, en volgens haar je weet binnen op het moment dat het er echt om gaat. Wij zijn dus, dus een egalitair land. Uh, uh, wij hebben niet een natuurlijke relatie met leiderschap. Wij geloven uh, eigenlijk zo min mogelijk in leiderschap. Ja. Wat doen wij als we zien dat een leider een fout maakt? Ja, dan. Uh, nou, ik denk in een egalitair land wordt sowieso veel meer naar elkaar gekeken. En uh, er wordt veel meer. Hè, de tollpoppy syndroom noemen ze dat in Australië. Boven het maaiveld. Uh, die worden gelijk gemaakt. Dat is heel sterk aan de hand met, uh, met, met leiders. Hè. Dan heb je Po-nieuws uh, in Nederland. Of De Telegraaf. Of. Weet ik. Of. Nou ja, De media in het algemeen die heel kritisch zijn naar mensen in leiderschapsposities. En dat is ook hun taak, hun rol. Dat maakt het niet makkelijker voor die mensen om dat soort posities te ambiëren. He, en je kunt dus de, het gevaar lopen dat je met een heel grote groep getalenteerde mensen zit. Die denken van ja, sorry hoor, maar daar ga ik mij niet in mengen. Maar over het algemeen, en dat het hoort denk ik ook bij Nederland... vergelijken wij Groot-Brittannië en, en Amerika... Als er schandalen zijn, dan wordt er niet zo uh, hard mee omgegaan uh, nee, als, maar, als in andere landen. Jure, dus als een leider een fout maakt, yeah? dan denken wij in Nederland toch misschien wel meer... ja, misschien hoort dat er maar gewoon bij. In het laboratorium hebben jullie onderzocht hoe mensen reageren... als, als, als ze zien dat een leider de verkeerde afslag neemt. Uh, ja, nou ja, wij uh, hebben uh, bijvoorbeeld gekeken naar... Uh, uh, hoe mensen reageren op een, uh, een soort dictatoriale leider. Dus iemand die uh, gewoon een machtswellusteling is. Nou, wat je dan ziet is dat uh, ja, mensen eigenlijk in grote drommen groep verlaten. En die willen dat niet. Zodra ze eruit kunnen, zijn ze weg. Precies. En dat komt omdat uh, uh, dictatuur of een dictator... eigenlijk niet overeenkomt met onze instinctieve uh, perceptie... waarneming van wat leiderschap is. Leiderschap is niet ons vertellen wat wij moeten doen. Nee, leiderschap is ons leiden naar iets wat wij graag willen. Ja. Dus, uh, dus dictators, uh, ook um, nou, uh, mensen die zeg maar, uh, normen overschrijden... die worden ook uh, uh, vaak uh, niet helemaal gewaardeerd als leiders. De bankaire wereld bijvoorbeeld, of de, de mensen die enorme bonussen krijgen. Ja, dus als, het, als, het, als heel duidelijk is dat... Uh, um, die personen daar zitten om hun eigen belang te dienen... dan, ja, dan, dan, uh, dan uh, hoe zeg je dat, switcht ook... Dan, dan, dan zien we die ook niet meer als natuurlijke lijden. En dan willen we die ook vervangen of we willen een ander, et cetera. En dat is, wel, ja, dat is wel een soort dilemma... want aan de andere kant wil je als werknemer wil je ook wel zoals je baas zijn... qua salariering en macht. En, maar je wilt niet noodzakelijkerwijs onder die persoon dienen... Ja, want een van de drie factoren waarom iemand een leider, uh, waarom je uh, uh, een leider accepteert, zeg maar, is omdat je misschien zelf ook wel een leider wil worden. Ja. Dat is een van de drie factoren ja. die aan het begin zei. Je weet het niet, je wilt bij een groep horen of je wil zelf leider worden. Ja. Heb jij zelf die ambitie? <laughs> nou uh, nee, niet echt. Ik, uh, ik, uh, ik weet niet waarom... Uh, ik vind leiderschap wel fascinerend. Maar misschien omdat ik niet, geen natuurlijke leider ben zelf. Maar ik ben ook geen goede volger. Dus, uh. hoe, hoe lang duurt het voordat wij weten of iemand een leider is? Als hij in een groep verschijnt voor het eerst? Nou ja, uh, wij, la, wij laten zien in onze onderzoekjes... dat zet je een groep mensen hier bij elkaar aan een tafel... die elkaar niet kennen. Dan duurt het ongeveer 30 seconden en dan... Kunnen mensen identificeren wie de meeste invloed heeft in de groep. En dat is dan vaak de persoon die het meest zegt. De meest extra vette persoonlijkheid. Ze noemen dat ook wel het babbel effect. Uh, degene die het meest. En dus dat is de heuristiek, eigenlijk. Van, die wij gebruiken van oh ja, die persoon heeft veel te zeggen. En dat maakt eigenlijk niet precies uit wat ze zeggen. De heuristiek. De, heuristiek, ja, de, de beslisregel die wij in ons hoofd hebben van oh ja, dat is dan de leider. Maar nou, het dus... gaat om praten, primair praten. Uh, ja, op de en korte zegt, termijn. Is... Op de korte termijn. Dat is even de, de eerste paar minuten als een groep bij elkaar is. Als je natuurlijk weer langer met zo'n groep bij elkaar bent, dan wordt ook wel duidelijk wie echt de expert is. En dat kan misschien ook wel de stille zijn uh, of de iets wat verlegen. En wat is een ideale groepsgrootte als het gaat om leiderschap en overzien? Nou, als je echt uh, teams, uh, zoals uh, bijvoorbeeld, uh, in, uh, kijk nou even dan de sport. Nou, dan praat je over de in de. Oer Samenleving waar je over de, de jaar de jachtteams, dat zijn ongeveer 4-5 uh, individuen. Maar grote groepen, wat is het maximum wat je kunt overzien? Ja, dat, uh, uh, wat, wat, we, wat we hebben laten zien is uh, dat zo rond 150 heb je nog uh, 150 individuen in een sociaal netwerk. Dan kun je nog. Leiden en volgen op basis van informele relaties die je met elkaar hebt. Ga je veel groter, dan moet je eigenlijk al een, echt een hiërarchie hebben... met een taakverdeling en he, command and control noemen ze dat. Morgen kiest de Partij van de Arbeid een, een nieuwe... Politiek leider, nieuwe fractievoorzitter. We zullen morgen uh, weten hoe het allemaal uitgepakt uh, is. Ik wil graag in twee uur met u praten over leiderschap. Uh, hoe neemt u zelf de leiding en wat voor soort leider bent u? Bel ons op 0800 1121. Dat is ons telefoonnummer, 0800 1121. Mailtje sturen kan naar ncv.nl. Facebook zijn we te vinden, Twitter zijn we ook te vinden. Mark van Vught, hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hartelijk dank dat je hier was. Graag gedaan. Wie is de ideale leider? Bestaat hij? Eh. Uh... Ja, ja. Oh, voor mij is dat. Uh, ik vond uh, God, Tony vond ik toch wel heel ideaal. Maar ja, dat is ook. Uh, ze hebben een beperkte houdbaarheid, al die lijnen. Dank dat je hier was. Oké. Okay. Ik? ik, ik, ik, ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Nou, dat is jij. NCRV. CRV. Het Bureau, hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil. Boek 2, aflevering 9, 1966.